Goedenacht, tweede uur van Dit is de Nacht. Vorige week, maandag, was het vijf jaar geleden dat Major Borshart overleed. We hebben daar vorige uur een uh, gesprek over gehoord met uh, de directeur van het Leger des Heils. Er is gesproken over de erfenis die zij achter heeft gelaten bij het Leger des Heils. En uh, recent is ook bekend geworden dat Major Borshart dus een brug is naar haar vernoemd... in het Amstelveense Broerse Park. Naar aanleiding daarvan praten we vannacht over personen die markant geweest zijn. Personen die voor u belangrijk zijn geweest in het leven en uh, die een straatnaambordje verdienen. En die personen waarvan u denkt, die zijn ...belangrijk geweest. Ik wil een, toch wel een soort... ...een, een, een, een lans voor iemand waarvan u zegt... ...nou, die persoon zou een bordje moeten krijgen. Daar kunt u voor bellen naar 0800 1121. En dat heeft ook Kees gedaan. Goedenacht. Goedenacht. Het. Kees, jij hebt ook een persoon waarvan je zegt... ...die is belangrijk en die uh, zou een bordje moeten krijgen. Een straat aan bordje. Ja, ik ben een aantal jaren geleden in contact gekomen... ...met het fenomeen hospice... En de oprichter van een van de eerste hospices in de wereld is geestelijk Amerikaanse psychiater, Zwitser-Amerikaanse uh, psychiater Kuppler-Ross. En zij heeft uh, het start gegeven voor uh, ja, de inrichting zeg maar, van hospices in Amerika. En dat fenomeen is overgewaaid naar uh, Europa, mm -hmm. Engeland, ook en ook naar Nederland. En in Nederland heeft een, een arts uit uh, um, mm, Nieuwkoop. ...heeft het eerste hospice in de jaren tachtig opgericht. Dat is Pieter Sluis uh, geweest. En hoe ben je dan met, met, met deze persoon in contact gekomen, met mevrouw kubler -Ros? Ik ben, nee, niet, niet met haar. Want mevrouw kubler is in 2004 overleden. Uh, ik heb wel contact gezocht met uh, Pieter Sluis, de oprichter van uh, het eerste hospice in Nederland. Ja. En waarom heb je dat uh, gedaan? Dat, hij, hij heeft dat ook weer gedaan, naar aanleiding van... Uh, uh, Sessies die hij meegemaakt heeft met Kupleros zelf. Kupleros is ook een in, in aantal keren in Nederland geweest, zeg maar. Mm -hmm. En naar aanleiding daarvan heeft hij, hij een uh, hij heeft hospice in, een nieuwkoop opgericht. En dat uh, veenwegen hospice, heeft zich in dermate uitgebreid in Nederland. dat het, uh, ja, heel veel mensen weten al uh, wat een hospice uh, betekent voor een heleboel mensen. Ja. Heb je zelf ook te maken gehad met mensen in omgeving die in een hospice uh, daar, daar zijn geweest, die daar hebben, zijn verzorgd? Ja, ik ben in, uh, in 2006 ben ik een aantal malen voor het eerst in een hospice geweest in uh, Zoetermeer, want het schoonzitter van mijn lag daar en die is er overleden. En uh, dat, dat heeft mij een, een paar maanden later bij haar graf uh, geïnspireerd tot het schrijven van een, een boekje, waarvan ik in eerste instantie nou, dat had opbrengst naar dat hospice in, uh, in, in Zoetermeer, maar ik heb dat later landelijk ingezet en dat is een beetje uit de hand gelopen hobby, uh, want ik ben inmiddels met pensioen. En uh, we hopen binnenkort de 10.000 exemplaren te verkopen. En de opbrengst op dit moment is al ongeveer 25.000 euro. Ja. Maar en ik heb ook destijds, uh, toen ik daar startte, zeg maar, ik heel, uh, in, in no time heb ik uh, een stuk 13 boeken gelezen van Kublerdoss. Wat gaat over uh, ja, de begeleiding van mensen in de laatste levensfase. Ja. Maar je hebt er dus mee te maken gehad, vertel je net. Er is iemand heel erg ziek geweest, die is, da die is daar verzorgd. Ja. Uh, da daarna heb je eigenlijk gelijk een boekje geschreven. En wat was het doel van je boekje om dat te schrijven? Uh, nou ja, misschien ook een soort van uh, verwerking. Maar ik, ik ken het fenomeen hospice helemaal niet. Uh, het, is heel, ja, het is een heel rare verhaal, maar het is wel echt zo gebeurd. Uh, mijn niet de laatste keer dat ik haar sprak... Uh, toen zei ik tegen haar, laat me weten of het goed is met je. Toen zei ze, ja zeker, met een mobieltje. Ik zei, ja dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik zei, nou maar hoe je dat doet, laat ik aan jou over. En op de dag dat ze overleden is, zat er bij ons op de raam een heel klein wit vlindertje. Dat zag ik zelf niet, want ik ben zelf blind. Dat zag mijn vrouw. En vanaf het moment dat mijn schoonzis overleden is, op, die, op diezelfde dag dus dat we dat zagen... Mm -hmm. zijn bij ons in de tuin honderden uh, vlinders verschenen. En niet alleen in de tuin, maar overal waar wij naartoe gingen, verschenen vlinders. En twee maanden later, toen we bij haar graf stonden... toen zei ik tegen mijn vrouw, voordat we naar het graf gingen... als we bij het graf vlinders aantreffen, weet ik dat... met Denk je goed gehad. Hm. En dat was, was wij kwamen via... bij het graf aan. Ja. En er waren geen vlinders. Want die stonden er nog geen minuut. Toen zei mijn vrouw tegen mij. Ze Kees. Er dansen twaalf vlinders boven het graf. Ik werd er helemaal koud van. Ja. En nog een minuut later. Was uh, het volgende. Dat is echt zo gebeurd. Dus ik zeg, ja dat is flauw, Maar zo heb ik het echt ervaren. Mm -hmm. Stond ik er bij het graf. Mijn vrouw helemaal in tranen. En toen hoorde ik een stem zeggen tegen mij schrijf een boek over het hospice. Gebied in de mij is enkelvoud. En toen zei ik gelijk, dat is goed. En dan zeg ik, dit is niet de titel. En de titel was, krijg ik nog een zoom van je? En dat is de laatste vraag van mijn schoonsoefje die ze aan mij gesteld heeft. Ja. Mijn uitgever vond dat een lange uh, tekst. Mm -hmm. Ik zei, joh, je mag alles veranderen, maar die tekst blijft onveranderd. En ik heb zoveel reacties gehad op dit boekje. Het is on onvertelbaar. Ja, en met dat boekje heb je vooral willen aantonen hoe belangrijk het is om zo'n laatste plek uh, ja. te creëren voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ja, want het is de laatste, laatste levensfase die iemand meemaakt. Want je komt in een hospice terecht als jouw levenskansen minder zijn dan drie maanden. Ja. En dan werk je in dat hospice uh, op dit moment op bijna 10.000 vrijwilligers. Ik, wat ik gedaan heb, ik heb een, een actie gestart om voor de vrijwilligers van het hospice boekje te dood te geven via allerlei sponsors. Dat is op dit moment voor 87 hospices gelukt. En ik heb zo'n boekje ook zelf binnen mijn kring verkocht. Mm -hmm. uh, want je, je krijgt nauwelijks, uh, of eigenlijk helemaal weinig publiciteit zeg maar, voor een dergelijke actie. Want als je, uh, om een voorbeeld te noemen, het boek, er is een boek die het heet uh, Komt de Vrouw bij de Dokter. Er zijn er een miljoen van verkocht. Yeah. Er uh, staat in hoe iemand omgaat met iemand die terminaal is. Mm -hmm. uh, nou, mijn boekje is precies tegenovergesteld. En ik laat in mijn boekje zien dat het ook heel anders kan dan in het boek van Krijg. Nog, uh, daar komt een uh, vrouw bij de dokter. Ja. En, en, en die andere kant is, kan je daar dan een klein, klein tipje van de sluier oplichten? Hoe die andere kant nou, is, hoe jij dat beleefd hebt? Nou, ik, uh, ik vind dat je ook met een, uh, iemand die terminaal is, uh, toch anders moet omgaan dan, dan in dat boekje gebeurt. Want die man die gaat uh, van de ene naar de andere vrouw, duwt hij mee de koffer in. En dan probeert hij zich te excuseren bij zijn, uh, zijn vrouw die terminaal is. En zegt ja sorry, zo ga je maar niet met elkaar om. Nee. Althans, vanuit nee. mijn uh, optiek... En, en jij in je boekje beschrijft dus eigenlijk de, de, de hele andere kant. Dus de, dus de laatste dagen, dat, dat de persoon er nog is, dan kan je daar nog van genieten. En het, ja, ik, ik heb ik gewoon een, een roman verzonnen hoor. Een gezond verslag. En een, een, een vrouw ligt hier in de hospice Utrecht. Ik ben geboren in Utrecht. De tijd dat ik nog kon zien, heb ik die omgeving kunnen gebruiken in mijn boekje. En uh, die wil de jeugdliefde nog een keer zien. En die komt inderdaad langs. En wat er dan gaat gebeuren, ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Nee, slaap, dat snap ik, allemaal in het boekje beschrijven. Nee, ja. Maar ik probeer ook daartussen de regels door te laten zien zeg maar, hoe een hospice functioneert. Ja. En dat is een, is een klein beetje ook een reclame, zeg maar, voor de, En ook een ode, denk ik, aan de, aan de vrijwilligers die in hospices werken. Ja, en wat, wat, wat denk ik... Wat, ik kan me voorstellen dat het een heel zwaar werk is ja. om dat te doen. Ik denk het ook, want je krijgt dus constant te maken met mensen, zeg maar, die nou, minder dan... Drie maanden te leven hebben. Ja. En er zijn mensen die twee of drie dagen in hospice worden opgenomen. Of er zijn mensen die dan één of twee maanden daar zitten en daar liggen. En uh, ja, die krijgen dus daar een, een geweldige, liefdevolle verzorging. Ja. En daar heb ik heel veel respect voor. En ik probeer op mijn manier zo een klein beetje bijdrage te leveren. Ja. Aan dit, uh, ja, ik, heb, ik heb respect voor de manier waarop jij weer uh, toch geïnspireerd bent om daar een boekje over te schrijven. Want wat is de titel van het boek, Kees? He? Krijg ik nog een zoen van je? Dan krijg je nog een zoen van je. En we kwamen hierop omdat, we, omdat de vraag was: uh, wie verdient er een straat aan En dat is dus uh, voor jou eigenlijk de persoon die de hospice in Nederland heeft opgezet? Uh, nou, eigenlijk de, de vrouw die of, dat of... wereldwijd begonnen is. Want je ja. hebt ook in, voor twee uur of uh, voor drie uur al gezegd, nou, het mag ook wereldwijd. Ja, ja <laughs> dus zeker. De meeste, zeg maar, die mevrouw kubler Ros mm -hmm. die, uh, maar dat is al ongetwijfeld in Nederland ongetwijfeld wereldwijd ook straatnamen na vernoemd zijn. Maar wat mij betreft zou Piet de Sluis uit Nieuwkoop... Ja. die man is, nu, is huisarts in Rusten, hij, uh, hij praktiseert niet meer. Maar uh, ik heb met die man ook uh, gesproken... en uh, hij, uh, hij heeft uh, uh, het hospice in, in, in Nederland zeg maar, geïntroduceerd en ja. gestart. Ja. Ja. En dat heeft inmiddels geleid tot meer dan 100 hospices in heel Nederland... Ik wil je bedanken voor je, voor je bijzondere verhaal, Kees. En uh, ook voor het aandragen van uh, de, de personen die, uh, die dus een straatnaam uh, moeten krijgen. Dan nou, mochten mensen geïnteresseerd zijn. Uh, er is ook een website onder de titel van het, van het boekje. En dan kunnen ze de hele actie lezen. Ja, dankjewel, Kees. En uh, ik uh, wens je een goede nacht. Ja, ik ga weer proberen te slapen straks. Dat is dus goed. Ik ga een lijst van even door naar je programma. Ik ga dat zeker doen. Een goede nacht en bedankt ja. voor je telefoontje. Graag gedaan hoor. Welke persoon inspireert u en verdient een straataanbodje 0800 1121? Dat is 0800 1121. Dan gaan we naar Elton John. Candle in de wind. Out of the woodwork And they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change and name. And it seemed 1974 schreef Elton John Kendall in de winter' nacht, ten nagedachtenis aan Marilyn Monroe. Haar echte naam Norma Jean komt in de eerste zin voorbij van dit nummer. En in 1997 werd dit nummer herschreven als een tribute voor prinses Diana. De telefoon heb ik meneer Van Ede. Goeienacht. Hallo meneer. Ik, vaak, hè? Sorry? Want ik heb allemaal gewoond in de, in de Zuiderstraat. Ik ben geboren getogen in Utrecht, in de Bremstraat, bij de Watertoren. Maar toen ik het was, heb ik gewoond in de Zuiderstraat. Heb ik zo'n jaartje of twintig gewoond. En de woning, William Kuik woonde in de, in de Nieuwe Kamp. Je had de oude kamp en de Nieuwe Kamp had je. Ja, ik ben helemaal niet, bekend in, in, in, uh, niet, niet goed bekend in Utrecht, meneer Van Ede. Dus u kunt heel veel straatnamen noemen. Maar dat, dat zeg maar even ja, niet. Hij woonde vlakbij bij, Tifoli, het oude gebouw van Tifoli. En, en, en u heeft het dan nu over de persoon William Kuik? William Kuik. Hij woonde met zijn moeder in een heel klein huisje. Zijn moeder had een heel klein antiek zaakje. En hij was beeldhouwer en hij was kunstjonger. En hij had een atelier in de Schalkwijstraat in Utrecht. Mm -hmm. Maar die man, die man heeft ook voor de gemeente Utrecht gewerkt, maar hij heeft nog een erkenning gehad. En, en wanneer heeft deze man geleefd? In uh, welke, welke periode? In, uh, nou, ik ben zelf van 45. Hij was al een stuk ouder dan mij, dus laten we het houden op uh, misschien zo'n beetje 25, 1925. 1925. Ja, zo'n beetje wel, maar hij staat is, is ook in een geschiedenisboek mm -hmm. Maar dat... hij heeft nog een erkenning gehad, terwijl hij er ook voor de voor de gemeente geweest, zoals jean die die Edelsmit, uit Utrecht, die heeft nog een jaarmarktketing gemaakt voor de is. Dat weet ik dus allemaal. Ja, nee, u, u weet er heel veel over. En, en de vraag ook vannacht is, wie verdient er een, een straat aan bordje? Welke persoon is, nou, vind, is vind, belangrijk ik hem, geweest? Ik vind hem, want uh, je hebt de oude kant en de nieuwe kant. Als je dan van, van links erin komt, dan is de oude kant en dan is de kamp in de nieuwe kant. Maar ze hebben de nieuwe kant maar weggehaald, en je gaat William, William uh, dingen van maken... Dan is het ook dus, dus, dus als ik het zo hoor, meneer Van Eten, dan, dan wilt u eigenlijk een huidige straatnaam vervangen voor de naam van William Kuik? Ja, dat lukt natuurlijk. Ja. Dat weet ik. En, en, en William Kuik, moet dan, uh, die, die was vooral bekend als kunstenaar? Kunstschilder. kunstschilder. En beeldhouwer. En heeft hij ook, ook werken gemaakt die ergens anders nog te zien zijn? Of is dat allemaal verloren ja, gegaan? Ja, hij staat ook in in, in stukken van Hij heeft samengewerkt met Henny met Oudermuller. Maar meestal werk je alleen voor zijn eigen, weet je wel. Mm het -hmm. was een hele artistieke man, had altijd een hele lange zwarte jas en een zwarte hoed. Ik moest altijd denken aan de man die op de hele kikker stap van een flechier, weet je wel. Oh ja, ja. En hij ja, zag ze er altijd uit. Maar u heeft deze man ook gekend? Ja, heel goed. Maar hij zei nooit dat. Hij liep er altijd stuk voorbij. Hij was echt in zichzelf gekeerd. Echt een kunstenaar die helemaal bezig was, die opging in zijn vak. Ja, die ging helemaal op in zijn vakje. Ja. Ja, hij zat zelf aan de, aan de, aan de Nieuwe Gracht te schilderen en te en, en terras Hij nam zelf hout tegen, ging hij daar snel te snijden. Ja. En, en wat was, wat was dan, uh, wat, wat voor manier gingen ging jullie daar langs of hoe kwam u hem tegen deze persoon? Nou, ik woonde zelf in de Zuiderstraat ja. en het oude kamp en het nieuwe kamp, dat is uh, vijf minuten lopen. En daar ga je in de groenteboer zitten, dan ging ik altijd grond halen, weet je wel. En daar kwam ik wel eens tegen en zo. Praat deed hij heel zelden, maar hij was heel ingetogen. Ja, en, en, en maar de, de man dus met een lange zwarte jas, die eigenlijk weinig zei, die kwam u dus op een gegeven moment tegen en daar heeft u gewoon een keer een praatje mee gemaakt. Ja, William Kuikjes, hij was een hele bekende Utrecht. Ja, en te, maar hij te, heeft nooit, een de, daarom dacht ik dat je het oude kamp een botje stond, je hebt het nieuwe kamp een botje stond. Als er een nieuwe te staan, dan halen ze het oude weg en dan de William een botje Als dat gaat natuurlijk, ik weet niet hoe het werkt. Ja. Nou, dat, we, zal, dat had je wel verdiend, volgens mij. Bij deze, meneer Van Ede. Dank u wel voor, uh, voor het doorgeven van, de, van deze, oh, okay. deze persoon. Hetzelfde. Goeienacht. U kunt uw persoon aandragen waarvan u denkt... die persoon verdient een straat aan bordje. Die persoon is belangrijk geweest en verdient een erkenning voor zijn werk... of ieder andere dingen die hij heeft gedaan. 0800-1121. Dat is 0800-1121. I have opened, and now I got to know much more. Mm -hmm. Curiousness of your potential keys, it's got my mind and body keys. body without arms, i'm missing every Het origineel is van Massive Attack. En dit was de versie van Hoover Phonic Groep uit België. Je hoorde Unfinished Sympathy. En we praten deze nacht over uh, personen die een straatnaam bordje verdienen. En aan de telefoon heb ik mevrouw Nieuwenhuizen. Goedenacht. Goedenavond. Goedenacht. Ja, wel toevallig dat uw vorige gesprekspartner... mevrouw Kupeler-Rost de psychiater uit Zwitserland noemde... Ja. ...die het hospice uh, uitgevonden heeft. Want uh, ik heb ook een... Uh, ...mijn kandidaat is ook iemand die daarmee te maken heeft. Hier in Dronten. Mm -hmm. is ooit een burgemeester geweest. Ik heb hem niet bij mij gemaakt, woon hier nog niet zo lang. Uh, burgemeester Dekker dus. En daar is een sportpark naar genoemd. Aha. Ik vind het altijd een beetje merkwaardig dat mensen die... Uh, nou ja, een betaalde functie hebben gehad, ook nog eh, als eerbetoon een borstje krijgen. Maar goed, we hebben ook een brandweerkazerne, ja dat is ook zo, Maar een oud-burgemeester genoemd. Ik weet niet of je dat in eer moet vinden, dat een brandweerkazerne daarin genoemd wordt. Een sportpark is nog wat, hè? Nog? Ja, zeker. En een bandcuzin is er ook niet niet. Dat is ook een belangrijke uh, plaats. Ja, natuurlijk. Maar het is wel een beetje prosaïs, zeg Winkelstraat, na een bordje, nog veel leuker. Maar goed, uh, die meneer Dekker was getrouwd. En mevrouw Dekker is ook een zeer uh, nou, gezien figuur hier. Zeer bescheiden. Maar ze doet ontzettend veel voor allerlei verenigingen, instellingen en dergelijke... En laat zij nou ook, sinds een tweetal jaren geloof ik, zich zeer uh, inspannen om hier in Dronten een hospice van de grond te krijgen. Toch wel stom toevallig hè? Ja, ja. Dat we nou twee uit elkaar zijn. Maar um, ja, eh. Uh, ik uh, zal te tijd wel voorstellen. Er zijn natuurlijk ook nog andere mensen erbij betrokken. Ze doen dat niet alleen. Mm -hmm. Ik moet het wel uh, precies vertellen, anders uh, krijg ik klachten. Uh, er is een groep mensen, die zich, uh, vier of vijf, weet ik het, die zich daarvoor uh, inzetten. inzetten. Ja. En uh, ik zal te zijner tijd voorstellen. om het uh, hospice, wat al, uh, nou ja, in. In een redelijk uh, vergevorderd stadium schijnt te zijn. Omdat het. Uh, het. Uh, Betty. Dekker. Maar ik zeg dan niet dekker. Want haar, naar haar man is alles sportpark genoemd. En ik weet waarachtig niet wat haar meisjesnaam is. Maar laat ik maar zeggen dat ze. De, uh, Betty Jansen heet. omdat hospice dan het Betty Jansenhuis te noemen. Ja, ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Dat, dat het hospice haar naam krijgt? Nou, omdat ze heel veel doet voor de gemeenschap hier. Dus, uh, en ze hier nou ook heel actief bij betrokken is. Dus waarom zou het het, het uh, Beatrix Hospice, zo weet ik het wat noemen, zo'n ding krijgt meestal wel een naam. Dus uh, dan moet er maar iemand van de initiatiefnemers genoemd worden. Ja, nou, maar u zegt net van ja een en een sportpark... dat eigenlijk hoeft het allemaal niet dat die namen gegeven worden. Dus dan kan ik me voorstellen dat... Het... Nee, maar zij is vrijwillig, dus zij wordt er niet voor betaald... Ja, om zich ja. in te zetten voor ja. dat hospice. En de burgemeester is wel betaald geworden. En de, de andere burgemeester voor de zijn ook. Ja. Ja. Dus dat vind ik een heel verschil, of ja. in een... Betaalde ambtenaar neemt of een vrijwilligster. Helder, ja. En, en, en, en heeft u ook misschien eerder in een uitzending gehoord dat, men, dat, dat er iemand kwam die zei: Van ja, het is allemaal heel mooi die bordjes, maar er staat veel te weinig informatie bij. Alleen aan de naam weten nieuwe generaties niet meer uh, wie nee. die personen zijn. Nee, dat zou op zijn minst dus bijvoorbeeld Schilder of weet ik het wat. Of, maar er zijn ook gemeentes, dan wordt dan, dat, weet ik uit de vorige gemeente, maar wordt er. Uh, nou ja, hm, hm, zo, zo genoemd burgemeester van dan tot dan. Nou ja, dat is misschien nog wat. Dus burgemeester in de tijd van 1880 tot uh, weet ik het wat. Ja, dus ja, ze, dan weet je tenminste wat het geweest dat, is. Precies, ja. ja. Er, was, er was eerder iemand die heeft ook gebeld, die is niet in de uitzending geweest... maar die kwam met het idee dat er een, uh, voor allerlei organisaties... Uh, dat er een, een soort van benefietbuurt moest komen... Dus, dus allerlei straten met, met instellingen die. Uh, Amnesty ja, International. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld? Ja, Greenpeace Straat. Nou ja, het wordt wel een beetje. Hmm. Wij hebben in Lelystad hebben we ook een, een, een filmsterrenbuurt. Ah. Nou, dat vind ik ook al een beetje vergaan. Daar zou je niet. D. d, d, d Straat, uh. bij ja, Daar zou ik niet willen wonen. Nou ja, het dus, een leuk huis is, wel ik aan okay, okay, ja. dan neem ik Berlin Monroe op de koop toe. <laughs> en, uh, maar ik vind bijvoorbeeld zo'n zo mevrouw Betty, uh, mm -hmm, straat of uh, hospice, huis, hospice, vind ik een prachtig iets voor iemand die zich als vrijwilliger daarvoor en, Ja. En die ook verder in de ronde zich voor allerlei maatschappelijk uh, werk zeer betrokken toont. Ja. Helder. En die persoon die mag dus inderdaad een, een, volgens u een, een bordje krijgen. Ja. En daar wil ik u voor bedanken voor het bellen en ook voor het doorgeven. Ja. Mevrouw Nieuwhuis, okay. ik wens u een goede nacht. Ja, trouwens. Dank u wel. Dag. Mevrouw Kuiper, ja, goedenavond. Of <laughs> ja, is, goedenavond. goede nacht. Ja, goede avond. goede nacht eigenlijk. Ja, het is een nachtje. Uh, ja, ik werd ineens wakker en uh, ik ben al negentig. en ik luister zo naar de uitzending. Ik denk, hé, hey, dat is heel bijzonder. Uh, drie jaar geleden... Uh, uh, ...ben ik in de gelegenheid geweest... ...en dat vond ik heel fijn... En, uh, ...bij de onthulling... ...van het straatbordje... ...van mijn broer, als Zetveld... ...en dat dus... Uh, ...in 1942 is hij... clandestien uh, um, uh, zien... Uh, ...uit Nederland vertrokken naar... Uh, uh, ...Engeland... ...via uh, België... Frankrijk en Spanje, en uh, overgestoken zo naar Engeland. Daar is hij opgeleid als uh, geheim agent, marconist van de geheime dienst. Hij is in 1943 uh, is hij weer gedropt boven Nederland. Uh, ze moeten dan, uh, hij heeft dus een verklaring af moeten leggen dat hij geen contact met de familie mocht hebben. Hij leefde dus ook onder een schouwnaam En hij heeft dus uh, gewerkt voor de Engelsen. En uh, helaas is hij in 1944, in het kader van het uh, Engelandspiel, is hij uh, uitgepeild door de Duitsers, terwijl hij bezig was met zijn. Uh, en uh, opgepakt en uh, gefusieerd in de Scampvug. Ja, dan, dan moeten we even uitleggen, want ik begrijp niet wat u bedoelt met uitgepeild. Wat bedoelt u daarmee? Uh, nou, eh. Uh, uh, hij was dus bezig met een uh, scène naar Engeland. Okay. En dan was het zo dat uh, Duitsers in de oorlog, uh, uh, die reden dan in auto's door uh, straten heen. En dan konden ze een hele wijk, dan konden ze horen uh, uh, wie er aan het scène waren. Uh, door peilingen. En dan uh, uh, reden ze zo'n hele wijk door en dan konden ze uh, uh, in zijn wijk uitpeilen. En dan een straat en dan ook helemaal het juiste huis. En uh, in Amsterdam is hij toen uh, opgepakt, want daar was hij dus aan het zeilen. En uh, nou ja, toen is hij vervoerd naar uh, Vught. En uh, 3 september 1944 uh, is hij uh, gefuseerd. Zo. Dus, en, en is er in uh, Leidseveen, is er uh, vier jaar geleden is uh, daar een hele wijk van uh, allemaal verzetshelden en met name uh, verzetshelden uit Den Haag, want uh, wij kwamen ook uit Den Haag en is er daar dus een straat ook vernoemd naar mijn broer en dat was dus de uh, Haridiswaltaan en daar was ik dus. Uh, en ben ik nog steeds bijzonder trots op. Ja, dan kan ik me voorstellen. Maar was het voor u ook niet een hele gekke periode dat uw broer uh, wegging? Die ging naar Engeland toe uh, en, en, en vervolgens... Dat, dat is een, een hele vreselijke periode geweest. Want uh, wij waren dus heel close... En dat was dus. Uh, uh, en wij wisten het ook niet, want hij zat alleen verzet, maar dat heeft hij dus tegen mijn ouders en tegen uh, zijn andere boer en mij niet verteld. En in 42 jaar was hij dus ineens weg. Het laatste bericht heb ik gehad uit uh, uh, twee, in oktober. 42 uit Cadiz, dat is dus doorgekomen. Een gecensureerde kaart en brief... van uh, uh, vertrek vandaag vanuit Cadiz. En tot betere tijden in Nederland. Dat is het laatste bericht van hem geweest. Ja. Wat ik dus ook nog steeds heb. Maar ik kan, ik kan me voorstellen dat als je broertje... Op t, of broer van de een op andere dag opeens weg is... dat je dan ja, aan de meest verschrikkelijke dingen denkt. Uh, uh, uh, ja, dat denk je ook. Maar hij heeft dus heel lang, een hele lange tijd in, ja, in een soort van baan geleefd van... ja, misschien leeft hij nog of misschien ook niet. Het lijkt ja, me heel, ja, heel moeilijk. Ja, ja, uiteraard, uiteraard. En, dus, en na de oorlog eh, kregen wij dus van de Overse Zomers... dat was toen de adjudant van koningin Wilhelmina... die kwam het bericht bij ons thuisbrengen dat eh, eh, eh, on, eh, onze ouder mijn ouders, hun zoon en mijn broer dus gefuseerd was. En kort daarna kregen wij ook de koffer met uh, kleding vanuit Engeland gestuurd. Met uniform en dergelijke erin. Dus, uh, ik moet zeggen dat er dus uh, uh, uh, van regeringswezen wel veel erkenning is geweest. Want het heeft verschillende onderscheidingen gehad. Mijn ouders zijn toen ook uh, ontmoeting gehad met koningin Wilhelmina... En uh, ik laat er ook nog met Juliana en Bernhard. Ik heb zelfs de handtekening van Bernard in een boek van uh, Zes sprongen in de nacht... wat toen uit is gegeven. Aha. Dus uh, en, en, wat dat betreft was dat, dat wel erkenning. Ja, maar maar hoe, hoe, kon, hoe, kon u, hoe is die ontmoeting tot stand gekomen? Zegt u? Hoe is die ontmoeting tot stand gekomen? Uh, uh, uh, hoe is die ontmoeting tot stand gekomen? Ja, daar vraagt u me eigenlijk wat... Uh, ja, er waren dus meer verzetsvrijders. Ja. En daarna, toen het allemaal bekend is geworden, uh, ja, dan krijg je een familiebericht. Dus het... uh, dat stond geregistreerd. Ik zeg, nou, zij sprong in de nacht. Nee, het was het boek De Bezetter bespied Er zijn twee boeken uitgekomen. En toen dat boek uitkwam, toen was, waren mijn ouders al overleden. Dus toen kreeg ik bericht uh, dat het boek gepresenteerd zou worden... in het Van Abbe Museum in uh, Eindhoven. En dat was in een gesloten bijeenkomst... En dat, eh, daar was dus Bernhard bij tegenwoordig en eh, ook oud-minister-president de Jong, want daar heb ik eh, dus ook de handtekening aan gevraagd. En het was een heel informele bijeenkomst, heel prettig. En toen heb ik eh, zelf ook de handtekening gevraagd van Bernhard. Dus uh, ja, dat is ook heel bijzonder. bijzonder. bijzonder moment, ja. En, en t, wie heeft het uiteindelijk het initiatief genomen om uh, ervoor te, te, te, te, te, te, te, te zorgen... dat in Leidseveen een hele wijk uh, ingericht is met allemaal straatnaambordjes? met uh, nou nee, ik heb met... niet het initiatief genomen. Hoor. Nee, maar ik vraag wie, wie heeft dat gedaan? Uh, dat is, ze is van de gemeente Den Haag uitgegaan. En hebben ze heeft, heeft, heeft, heeft daar nog overleg over gehad bijvoorbeeld met u... Van, uh, of, of u dat goed vond dat dat zou gebeuren? Uh, ja, ja, daar heb ik bericht van gehad ook hoor, dat dat zou gebeuren. En uh, dat is denk ik al een jaar of zes, uh, zes toen geleden. En die denk, nou het komt maar niet, het komt nu niet. En toen heb ik eens een keer weer gebeld naar de gemeente, want die wijk was nog steeds niet klaar. Het heeft een poosje geduurd, er was een wijk in aanbouw. Dus En vier jaar geleden kreeg ik dus uh, drie jaar geleden kreeg ik dus bericht dat uh, ik bij de onthulling van de straatnaam aanwezig mocht zijn. En toen zijn we dus ook ontvangen in Leidseveen. en toen zijn we met uh, uh, een hele bus met familieleden van verzetleiders. Ik meen ook de uh, uh, uh, Jan Baarslaan en zo. Zijn we door die wijk gereden. Ja. En als we dan door de straat reden, uh, uh, ben ik dus uitgestapt met nog uh, uh, een, een broer van me die toen nog leefde. En hebben dus foto's gemaakt bij het bo uh, bordje van, de, van zijn naam en zo. Dus nee, dat was heel indrukwekkend. Ja, en, en staat er ook, want dat, dat is natuurlijk al eerder gehoord, kritiek in de uitzending dat dat bordje altijd dat het heel sumier omschreven is wat, wat deze en, nou, mensen nou, hebben staat gedaan. En dan staat de Harry Dijkslaan, en dan staat erbij eh, verzetsgeld. en dan staat erbij zijn geboortedatum 19 november 1919, en dan de de, de, de, de datum dat hij gefuseerd is. Ja. Hoe belang... Het is het wat erbij. Ja. Heel, hoe... heel netjes. ja, ja. En, en ook een bijzonder moment denk ik om mee te maken dat het, ja, uh, dat ja. het onthuld is ja, en ja. dat u daar bent geweest. Hoe belangrijk ja. is dat uiteindelijk voor u dat daar nu een, een herinnering is? Dat er een straat is die de naam uh, heeft van uw broer? Wat zegt u? Het staat, staat een klein beetje moeilijk. Hoe, be hoe belangrijk is het voor u dat, dat uw broer een, een straat aan bord, bordje heeft gekregen? Uh, wat dat voor mij betekent? Ja, ja. is dat de vraag? Voor... Uh, uh, dat vroeg u wat het uh, voor mij betekent... Mm -hmm, mm -hmm. Nou, het doet mij heel veel. Het doet mij heel veel. Want het is... Uh, uh, ja, als ik er niet meer ben... Ik ben dus nu al hoogbejaagd... Uh, uh, dan weet ik dat die naam van mijn broer nog steeds uh, voortblijft leven. Ja. En niet vergeten wordt. Dus is... En deze mensen mogen ook niet vergeten worden. Nee, en, en, en precies. En uh, daar is dus nu een hele wijk... Met hoeveel, hoeveel mensen zijn er uiteindelijk, hebben daar uiteindelijk een straat aan boordje gekregen? Hoeveel verzetshelden? Uh, uit, Den, uh, uit Den Haag, ja, daar vraagt hij me ook wat... Oh, jeetje, oh jee. Nee, maar ik bedoel, in Leidseveen. In Leidseveen daar, ja. Mm, het, het waren mensen uit Den Haag. Nou, ik, ja, ik denk dan wel, misschien een 25 of zoiets. Ja. Als ik zo'n schatting maak. Want dat ja. weet ik niet even exact meer. Ik uh, wil u bedanken voor uw vrouwen, uh, mevrouw Kuiper. Oké, okay, dankjewel. En dankjewel. Ik... Dank dat ik in de uitzending mocht zijn. Heel graag. En ik okay. wens u wens nog een ja. goede nacht. Dankjewel. Daag. U kunt meepraten over dit onderwerp. Wie verdient er een straatnaambordje? Welke persoon heeft u geïnspireerd? En verdient u dus een straatnaambordje? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. We gaan naar Steve Allen. Now tell me how we spoil the fun. And why love down. I want you. I stare at the ceiling Can you imagine how I feel? I dream forever Looking at this photograph But I can't lose you I'll write a letter from my heart Now tell me how I'm 1985, Letter from My Heart van Steve Allen hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Waar we praten over personen die een straatnaambordje verdienen. En ik krijg via de Twitter, twitter.com slash, uh, at, of uh, twitter.com slash, Dit is de Nacht, een uh, tweet van. Uh een nieuwsalert die zegt uh, tegen uh, ons account: uh, André Kuipers verdient ook wel een straatbordje voor alles wat hij heeft gedaan. Nou, is er nog iemand waarvan u zegt: Ja, die persoon is heel belangrijk geweest. Die verdient een straatnaambordje. Belt hem dan door via 0800 1121. Dat is 0800 1121. What time is it? Help me understand Why is war in the heart of man? Children of Abraham, Hagar and Sarah Sing a new song, cheer the way for heaven Jesus, endless praise to thee He better get down on oh, Dit is de nacht, voor je Buddy Miller en Victoria Williams, This Old World. Waar we praten over personen die een straatnaambordje verdienen. Aan de telefoon heb ik uh, Jos, goedenacht. Ja, nacht. Uh, ja, uh, hij heeft al een straatnaambordje in, in enkele plaatsen. Het is namelijk L.L. Uh, Zamenhof. Hij heeft uh, de internationale taal Esperanto ontworpen. Uh, en wat is dat voor taal? Dat is een taal, eh, eh, nou, eh, Zamenhof, die leefde in eh, Polen. En eh, daar leefden mensen in zijn in straat, in de plaats Bialystok, met verschillende culturen die niet met elkaar konden communiceren. En dan stonden vaak ruzies door. En toen dacht hij, als er nou zijn taal bestond, dat mensen gemakkelijk kunnen leren. Nou, en toen is hij eh, die taal gaan ontwerpen, omdat hij, eh, ja, hij, hij sprak zelf veel talen. En heeft, uh, het, het is heel gemakkelijk te leren, omdat het uh, uh, fonetisch uh, is. Die uitspraak kun je binnen drie uur leren en de, uh, de grammatica is heel regelmatig. Dus het is, daar heb je ja, niet, uh, betrekkelijk weinig tijd voor nodig. Ik heb het zelf ook geleerd, ik kwam het toevallig tegen. En ik heb er goede contacten mee kunnen leggen. Het is dus eigenlijk neutraal, want als je andere talen hebt die als internationale taal worden gebruikt. Er zijn landen waar je het, die, die, die dat van natuur spreken in het voordeel, omdat die het beter kunnen. Mm -hmm. Het gebruik van het Engels ja, Amerikanen en Engelsen zijn altijd in het voordeel. En wat, wat is ooit, ooit de bedoeling geweest van deze L.L. Uh, Zalenhof om deze taal uh, te bedenken, te ontwikkelen? Vriendschap te bevorderen tussen mensen. Als je, als je praat met elkaar, dan kun je goede contacten leggen. En als je elkaar niet verstaat, dan krijg je allemaal vooroordelen en uh, dat, dat, ja. Hij heeft dat ook heel uh, gedichten over gemaakt, broederingen tussen de volkeren en zo. Het is natuurlijk wel heel zwaar als je dat nu hoort. Maar uh, goed, het, het, het is eigenlijk kun je het gewoon licht uitleggen. Want goede contacten zijn altijd welkom. En ik heb uh, ja hij gebruik het ook nog uh, heel vaak met e-mails e en met mensen uit verschillende landen die ik heb leren kennen. Correspondentie en. Uh, en ja. Kan je daar een voorbeeld van geven, van, van uh, zo'n zo zin of hoe je dan met iemand communiceert in deze taal? Ja, gewoon, dan moet je je moet dan, dan, ja, ik praat met Russen, ik heb een, een film over Nijmegen, die heb ik in het Esperanto vertaald, op een bijeenkomst waar mensen uit verschillende landen kwamen, ja, ik kon, ik kon erover vertellen en ja, ik, ik, ik, ik had ook nooit gedacht dat ik met Russen kon praten en met Japanners. Het is, uh, ja, ik kan wel even een website noemen: www.esperanto-nederland.nl. En uh, ja, daar staat het ook, ook uitgelegd. En als je bijvoorbeeld, je kunt ook cursussen volgen op het internet. Als je de naam Wil van Ganswijk intypt, dan krijg je een uh, Esperanto-cursus. En. en ja, dat, ik, ik ben het weer eens gaan volgen, maar dan kun je. Het is gewoon heel leuk hoe snel je dat kunt leren. Hoe gauw je al een brief kunt schrijven. Ja. En hoe ben, hoe ben je hierbij gekomen, ooit Jos, om, om met deze taal aan de slag te gaan? Uh, ik kwam op een bijeenkomst op een beurs en er stond uh, ja, ja, een vereniging en. Uh, en ik wilde, ik, ik had eigenlijk op school Engels, Frans en Duits geleerd. En ik, ik vond al die drie talen mooi. Maar ik, ik wilde er eigenlijk in een in, in taal doorgaan. En ik kon niet kiezen welke. En toen dacht ik, dit toen las ik een brochure van hun. En de uitspraak is binnen drie uur te leren. En ja, er stond wat voorbeeld hoe regelmatig het is. Dat je voor meervoud één uitgang hebt. vind je al elk van elk woordje een meervoud te leren. Ja, en je kunt gemakkelijk woorden maken van met voor- en achtervoegsels die in de regel dezelfde betekenis hebben. Nou ja, ik, ik wil graag contact leggen met mensen uit andere landen. Ja, en, en, en dan praat je bijvoorbeeld met iemand uit Rusland. en, en spreek je esperant Ja, en waar, waar heb je het dan bijvoorbeeld over? Wat, wat zijn dan dan onderwerpen waar je over communiceert Is dat dan uit weer of is dat dan een bepaalde hobby van jou of iets uit het nieuws? Ja, bijvoorbeeld op het nieuws en de, uh, wat ik op, op het nieuws gehoord heb, ja. En... Uh, dat, dat, dat inderdaad. En in Japan voor ik heb ik meegesproken. En uh, daar had ik het nog over Anto Geesing. Ja, is, is dat daar nieuws geweest dat hij overleden is? Ja, daar hebben ze nieuws geweest, weet je wel. Dat, ja, van dat soort dingen. En, uh, ja. en hoe, kom je, hoe kom je met deze mensen in contact? Is daar een forum voor of is daar een. een Op internet zijn ja. forums en, en er zijn bijeenkomsten er worden. Uh, ja, uh, als je, er worden bijeenkomsten in tijdschriften worden georganiseerd. Bijeenkomsten waar je naartoe kunt. De Wereld Esperante Organisatie, die zit in Rotterdam. Die organiseert ook elk jaar een congres. Vanaf 1905 hebben ze dat gedaan. En steeds in een ander land. Ik ben bijvoorbeeld in Cuba geweest. En, nou, een jongen uit Cuba heeft ons helemaal rondgeleid. En dat was heel gezellig. Daar ben ik bij thuis geweest en zo. Kom je bij mensen thuis. En ja, er zijn ook uh, boeken waar je uh, gastadressen hebt. Dan kun je naar uh, mensen in een ander land die Esperanto spreken. En Dan heb je geen taalprobleem. Dus eigenlijk een heel, een heel groot netwerk is het mensen die daarmee verbonden zijn met deze taal. Ja. Waar je dus contact mee kan zoeken. En de, de persoon die er dus uh, ja, ooit gestart is, is dus die L.L. Zalenhof. Ja. En die heeft dus al een, een straatnaambordje. Ja, Utrecht heb je in Amsterdam is een Zalenhofstraat, weet ik. Dat, ja, nee, maar dat zijn. Dat zijn en, en weet jij er ook van dat uh, bij die Zalernhof staat. dat daar dan, dan de onder staat. van uh, uitvinder van de taal Esperanto? Of heb je, heb je dat al gezien? Dat zal er best gezien? wel bij staan. Dat, nou. dat weet je niet. Nee, er is, al, er is ook wel een Esperanto-laan in Arnhem. Maar dan kun je dat. En nou, ja, daar kun je toch in het internet op zoeken? Ja, nee, website zeker. Erbij zeker. Ja. Hey, dus dat, eh. Ik vind het zetten. Uh, ik vond het leuk om te horen, Jos. Uh, over uh, je verhaal. En, en uh, ik zal zeker als ik de volgende keer zo'n bordje zie. dan zal ik daar eventjes bij stilstaan. Ja, dat is goed. Zeker nadat ik nu jouw verhaal gehoord heb van hoe belangrijk dat is, deze taal. En ja, wat jij er allemaal mee kan. Ja, oké. Okay. Bedankt. Ja, ook ja. bedankt. En ik wens je een uh, goede nacht. En ik ga naar Henk toe. Goeienacht. Straataanbordjes. En Henk is... Uh, er is geen verbinding meer, dus dan ga ik naar muziek van Snow Patrol. You could be happy. En u kunt uiteraard bellen. Als laatste persoon in deze nacht. Wie verdient er een straataanbordje? 0800-1121. You could be happy, and I won't know, but you weren't happy the day I watched you go, and all the things that I wish I had not said, I played in lips till it's madness. In my head, is it too late to remind you how we were? Not all last days of silence scream and blur. Most of what I remember makes me sure. I should have stopped you from walking Out the door You could be happy I hope you are You made me happier than I'd been by far Somehow everything I am Smells of you. And for the tiniest moment, it's all not true. Do the things that you always wanted to. Without me, that'll hold you back. Don't think, just do. More than anything I want to see you, girl Take a glorious bite out You could be happy van Snow Patrol. Dit is nacht op Radio 1. En aan het einde van, van deze twee uur waar we gepraat hebben... over wie, welke persoon er een straat verdient... welke persoon er uh, belangrijk is geweest of wie u bewondert... we hebben heel veel mooie verhalen gehoord... wil ik toch nog eventjes naar een klein stukje satire toe... van uh, Harry Jekkes. In zijn show Het gelijk van de koffietent... Ja, verbaast hij zich eigenlijk over alle straten die, uh, die, uh, die te horen zijn... en in, die hij tegenkomt. Ik laat even een klein stukje horen van de straatnaam Botjes Blues... zoals hij dat zo mooi omschrijft. Ik loop door de Adriaan van ons En ik vraag me af, wat heeft die Adriaan gedaan? Dat hij hier met zijn naam op een bord kwam te staan...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 Wie moet je zijn, hé, hey, wat moet je doen Voor je naam op een straat, of een plein, of een plansoen Hoe groot moet je zijn, hoe groot moet je zijn Voordat je naam op een straat na een bordje komt te staan een klein stukje satire van Harry Eckers, de straatnaam Bortjes Blues. En, nou, je hoort er ook weer duidelijk in terug wat vannacht al eerder is gezegd. Het, het, het belang van een straatnaam is heel mooi als er een naam ergens uh, van iemand uh, wordt genoemd. Maar er moet ook vooral duidelijk onderstaan ja, wie die persoon is geweest, wat die heeft betekend. Zeker voor ja, de latere generaties, dat ze nog precies kunnen weten en lezen van wat die persoon, uh, persoon heeft gedaan. Tot zover het onderwerp. Welke persoon verdient er een straatnaam Dank voor alle uh, reacties en uh, mooie verhalen. We gaan na vier uur verder met uh, heel veel muziek. Let the love light carry. Let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let. I... Funa and the Waves, Love Shine a Light. Aan het einde van uh, dit tweede uur, dit is de nacht. Volgend uur ga ik uh, drie nummers draaien. En die hebben alles te maken met uh, bepaalde landen. Ik ga een muzikale reis om de wereld maken. En dat heeft ermee te maken dat ja, voor veel mensen begint toch wel een zomervakantie die aanstaande is. En uh, straks is het vertrekpunt Amsterdam. We gaan naar België en vervolgens belanden we in Frankrijk. En dan in de week erop zijn er weer drie landen die de revue passeren. Omlijst door uh, ja, platen uh, die over het land gaan of de hoofdstad van een bepaald land. Dat is zometeen na 4 uur ook dan de nachtgedachte. Een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. Maar nu is zometeen om 4 uur het laatste nieuws uit Binnen en Buitenland met Juri Stubenitski.